Clemens Peters met het NOS Journaal. West-Afrikaanse troepen zijn vanuit Senegal om de oude president Jaya Jammeh af te zetten. Eerder vanavond werd Adama Barrow in de Gambiaanse ambassade in Senegal... beëdigd als de nieuwe president van Gambia. Hij moest in Senegal worden geïnstalleerd omdat Jammeh weigert plaats te maken. De VN-veiligheidsraad wil dat er eerst naar een politieke oplossing wordt gezocht. Maar de Afrikaanse troepen lijken daar niet meer op te wachten en nu de aanval te kiezen. De leider van de Noord-Ierse Republikeinse Partij Sinn Féin stopt ermee. Martin McGuinness heeft gezondheidsproblemen en voert daarom niet de partij aan bij de verkiezingen in maart. Voordat hij politiek actief werd was de 66-jarige McGuinness commandant van de IRA. Het verboden katholieke Ierse Republikeinse leger dat zich met geweld verzette tegen de Britse aanwezigheid in Noord-Ierland. Amsterdam onderzoekt of er nog een derde persoon is overleden... toen de stad eergisteren langdurig zonder stroom zat. Een vrouw van 75 werd onwel, maar haar man kreeg eerst geen contact met 112. Uiteindelijk overleed de vrouw in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Eerder was al bekend geworden dat twee andere vrouwen... als gevolg van de stroomstoring waren overleden. Staatssecretaris Dijkhoff wil de Grieken aanspreken op de erbarmelijke omstandigheden waaronder vluchtelingen in Griekenland de winter door moeten komen. In een debat in de Tweede Kamer zei hij dat Nederland en andere Europese landen de Grieken veel hulp hebben gegeven in de vorm van geld, mensen en goederen. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de duizenden vluchtelingen die in de Frieskou in Griekse kampen zitten. Twee schilderijen die in 2002 uit het Van Gogh Museum werden gestolen, komen terug naar Amsterdam. Ze werden in september teruggevonden in Italië. Het gaat om zeegezicht bij Scheveningen en het uitgaan van de hervormde kerk te Nune. Na 14 jaar van omzwervingen lijken de twee werken in redelijk goede conditie te zijn, zegt het museum. Ze zijn wel licht beschadigd en ze zitten niet meer in hun lijst. Het weer vanavond en vannacht in het noorden warmer dan in het zuiden. Daar kan het vannacht min 6 worden. Morgen wolken afgewisseld met zon bij maxima iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Maar uh, ja, wat moet ik er wel over zeggen. Ze hebben dit al een tijdje terug uitgebracht. Uh, maar dit uh, is toch altijd wel het ware, uh, ja, uh, waardevol om te draaien. Kom er zo wat niet uit, uit te zien. Uh, make it happen, dat uh, was het begin van deze tweede uur van Alternative FM. Uh, nog steeds een uh, uh, beetje reguliere uitzending met uh, uh, nou, wat muziek. Uh, wat muziek, behoorlijk wat. En uh, bijvoorbeeld deze ook. Ik blijf hem draaien. Gewoon omdat hij heel erg mooi is. Ik zeg er niks over. Een Haarlemse band, ja ik zeg het maar gewoon erbij. Een Haarlemse band hier uit de buurt. Amygdala's hebben in de eerste voorronde meegedaan van de Robbe Akda Award. November, dat is toch een uh, maand uh, van 2016 geweest. Waarin er voor mij behoorlijk wat uh, dingen is, uh, zijn gebeurd. Tenminste de, de nasleep uh, daarvan. Daar heb ik uh, toch het nodige uh, mee uh, te stellen gehad. Mag ik wel stellen. Uh, Amygdala met een volt. Het uh, nummer uh, kwam ook uh, toch, uh, toch nog wel redelijk uit uh, de verf, eerlijk gezegd. Uh, tijdens uh, de robben daar wordt bent van Joël van Dam. Geen familie van die andere van Dam. Want die heeft een hackathon vanavond. En uh, dus is hij er ook niet. Dat, uh, ik hield er al een klein beetje rekening mee. En daarvoor hoorde je Hound. Maar dan uh, dus de titel van het nummer van Kit Harlekin. En dat nummer dat hebben we dus uh, ook nu weer gedraaid. Uh, wat er een beetje op lijkt is... Hij is toch altijd nog wel vet, eerlijk gezegd. En dat is dat nummer van Penelope. En dat nummer dat heet Baby Blue. Sweet world uh -oh. show Sides like the inside. The net became our biggest fan. We're living in a little as a room Specter Een beetje lachen, eerlijk gezegd. Uh, ik uh, heb een aantal van mijn Facebook-vrienden die, uh, die nog wel eens uh, live zitten. En dan, uh, dan zie je ze dus ook echt uh, wat dingen doen. Uh, ik heb zo'n uh, vriend als Boswachter, die dan ook echt bezig is om te kijken van wat uh, de natuur vandaag de dag allemaal brengt. Dat vind ik toch nog wel uh, redelijk interessant. Sommigen proberen heel geinige dingetjes uh, uh, te doen. En een ander, die is nu gelijktijdig net als ik... met een radioprogramma bezig, ergens in de buurt uh, van Etteleur. Universe Radio, Michiel Bouwmeester. En ik zeg net van, uh, op Facebook, ik zit uh, naar je te kijken... maar ik, uh, kan, ja, ik, ik kan je wel zien. Maar jij kan alleen mij niet zien. Tenminste, als hij uh, de CFM uh, Zandvoort... Uh, website opslaat, dan heeft hij nog een kans... dat hij de webcam in, maar dan loopt die... signaal een stukje achter. Dat zeg ik er dan maar even bij. Uh, jaren tachtig werken, uh, de ze daar... bij Universe Radio. Nou, dat doet uh, Crescent Moon... met de Littler's Room... wel een beetje aan denken, eerlijk gezegd. Dat je ziet zit toch wel uh, duidelijk een, uh, een synthesizer... of een keyboardje in... verwerkt. En dat heeft Erik Peters... met zijn cornuiten toch wel heel erg... leuk uh, gedaan, moet ik erbij zeggen. Baby Blue hoorde je ervoor met... Uh, Penelope, dat is uh, de band. Uh, dat, uh, de band heet Penelope. En de titel van het nummer dat heet uh, Baby Blue. Ik moet het dus wel even correct zeggen, inderdaad. Uh, deze band hoeft uh, verder geen nadere introductie te hebben... want ze zijn al uh, bij Matthijs van Nieuwkerk geweest in de Muziekminuut. Uh, ik heb ze wel eens ooit eerder gedraaid. En vorige week had ik ze ook al uh, gedraaid. Dat nummer dat heet Maui Woowie. En het is van Echo Movis. Grappig worden als, uh, als ik zo even naar dat uh, Universe Radio zit te kijken... van uh, Michel Bouwmeester, die bezig is met een programma daar. Uh, met beste ethisch. Uh, hij zwaait ook net uh, gewoon eventjes uh, via Facebook. En misschien zit hij toevallig... Nou, hij zit een beetje te lachen. Misschien zit hij toevallig ook even naar mijn uh, livestream uh, te luisteren. Ja, want je weet het maar nooit met dit soort uh, flauwekul... Um, goed, uh, dan zal ik even deze twee uh, afkondigen. Want dat uh, moet ook even gebeuren. Ego Movis en At Ed, The Edge of the Sea, dat uh, is het album. En Maui Wowi, dat Maui, dat is trouwens een eilandje ergens in de buurt van Hawaii. Dat, dat, dat schijnt een klein eilandje te zijn. Zoals je bijvoorbeeld ook zien hier in de buurt van Rodos hebt liggen. Zoiets, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, en daarachter hoorde je Rosa Sky met Home... Uh, jongens en dat ene dametje wat je ook hoort. Uh, die hebben al uh, wat materiaal naar uh, ons uh, toegestuurd. Um, bijvoorbeeld Hold Your Breath. Die hebben we ook nog uh, gedraaid. En dit was het laatste werkje wat ze hebben uh, gemaakt. Tenminste dat dateert van uh, 27 januari 2016. Maar ik, uh, ik ga ervan uit dat dat ding nooit het uh, levenslicht uh, gezien hebt Tot een aantal weken geleden... tot ze dat uh, spul naar mij hebben gestuurd uh, via mail. Ja, dan uh, ziet het het levenslicht natuurlijk wel. Um, dit nummer... daar moest ik even over nadenken... maar hij stond van de week... Uh, kwam hij online op YouTube. Uh, dat nummer dat, dat, dat, dat... nou ja, van de week... hij uh, circuleert al drie jaar. En toen dacht ik... vanavond ineens... volgens mij moet hij dat al op First Stage hebben staan. Dat album van Stage Republic. En inderdaad... daar stond het nummer inderdaad op... Uh, het leuke, nou ja het leuke. Um, als je goed naar de tekst luistert. Dan gaat het over engelen. En engelen die hebben we in deze tijd heel hard nodig. Zeker als we morgen uh, te maken gaan krijgen. Misschien met iemand in uh, de Verenigde Staten. Die er toch andere ideeën erop nahoudt. Dan uh, de gemiddelde weldenkende mensen hier in deze wereld. Maar hij vergeet natuurlijk één ding. Wij wonen ook op deze planeet. En dan heb ik er wel een beetje het idee... dat er dus engelen nodig zijn... om ons allemaal een klein beetje te beschermen. En als je goed naar die tekst luistert... dan zit daar ook wel degelijk een aanwijzing in. Zo heeft Corjan de Raaf van Stage Republic... omdat dat is hem. Dat nummer toch wel een beetje een extra lading gegeven. Je gaat hem horen hier. Het is al een nummer uit 2014. Kan dan ook niet anders. Want het is al terug te vinden op First Stage. En van dat album... Drike mo What is there left to do to prove when the curtain starts to move some of us waste away one day there's nothing you can say I wish I would have known When avenging angels were heading for my home No, I need more time to call And to save my home What is there left to love, my How do I keep the faith today? Tegenweek zou ze hier geweest zijn, maar ze is uh, geveld door de griep. Uh, tenminste, dat was toen en nu niet uh, meer, denk ik. Want uh, ze zal wel weer rondlopen. Tamara Woesterburg was dit met Nocturne. En dat nummer dat, uh, is terug te vinden op het eerste volwaardige album... wat ze heeft uitgebracht, uh, The Colony. Uh, ik kan niet ontdekken dat er eerdere albums zijn geweest. En als het wel zo is, dan mag ik Tamara mij altijd corrigeren. Dus dat uh, sowieso. Falling Angel hoorden we daarvoor... In een akoestische versie, er is ook een echte, een, ja, wat vettere versie. En die hebben we van de week gezien op uh, YouTube. En dat, uh, die klinkt totaal anders. Maar goed, uh, ik, uh, ik denk van, ja, dat nummer dat herken ik. En dus draaien we de originele versie zoals we hem op First Stage hebben aangetroffen. Uh, dan uh, iets wat we al heel veel keren gedraaid hebben. Maar hij blijft heel erg mooi. Johanneke Kranendonk beter bekend onder Joe Marches en The Night. It's a 180 op de linkerbaan, het is beter zo. ik was vanavond liever naar jou zo geweest. Maar het lot besliste anders. Dus sta ik op dit feest en ik heb geen ander. Dus ik ben hier snel geweest. Laat de wereld dan maar klappen en mij maar uitgespeed. Eeeeh, hey. zeg me dat je van de. Niet uh, te veel zeggen, maar ik vind toch dat uh, Rohalfheid uh, nauwelijks onderdoet uh, voor uh, de grote jongens in dit uh, land als het gaat om de broederliefdes en uh, noem ze maar op: uh, Nederlandstalig uh, werk, Nederlandstalig hip-hop werk zou ik bijna zeggen. Rohalfheid van Holst, zoals hij voluit heet, solo voel ik mij zo koud daarvoor. Joe Marches met de Knight, en dus gaan we gewoon verder. Met de mooie muziek hier, zoals Dakota met Leave Me Out... Ik blijf dit toch uh, een fascinerend uh, nummer vinden van uh, de dames van Dakota met Leave Me Out. Tot aan het nieuws en tot aan het einde van dit uh, programma gaan we er nog eentje doen. En uh, eigenlijk komt hij uit dezelfde verlenging uh, van, uh, van de producer van dat vorige werkje, Julia Silke, Sielke. Want die maakt deel uit van deze band. Astrid. En ik zeg tot volgende week. Dag!